8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Extra ministerraad wegens aftreden Beatrix. Europese boete drukt winst van Philips... en ex-dictator Guatemala vervolgt voor genocide. Het kabinet komt vanochtend in een extra ministerraad bijeen... naar aanleiding van het aftreden van koningin Beatrix. De troonswisseling is het enige onderwerp op de agenda.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 De oud-premiers Kok en Balkenende en Lubbers hebben vol lof gereageerd op het aftreden van koningin Beatrix. Kok vond haar toespraak ontroerend mooi en sober. Ook oud-premier Balkenende heeft veel respect voor koningin Beatrix. De koningin heeft voortdurend op een voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het koningschap waarvoor het diepste respect past, zei hij. Volgens oud-premier Lubbers had de koningin wel eens het gevoel dat de politiek zich verloor in handigheidjes. Zij hield oog voor zaken waarom het ging, aldus Lubbers.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 Dan ander nieuws, elektronica concern Philips heeft in het vierde kwartaal een netto verlies geleden van 355 miljoen euro. Het verlies is het gevolg van de boete die Brussel vorig jaar aan het bedrijf heeft opgelegd voor een verboden prijsafspraken rond beeldbuizen. Over het hele jaar gezien maakte Philips een winst van 231 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 1,3 miljard.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 De nu 86-jarige Riosmond kwam in 1982 aan de macht via een staatsgreep. Zijn anderhalf jaar durende bewind geldt als het gewelddadigste in de geschiedenis van Guatemala. Betogers in Egyptische steden hebben massaal de avondklok die gisteren voor het eerst van kracht was genegeerd. In alle drie de steden waar de noodtoestand geldt, Port Said, Suez en Ismailia, gingen Egyptenaren de straat op. Het leger was aanwezig, maar hield zich afzijdig. Ook in de hoofdstad Cairo waren protesten tegen president Morsi. Betogers gooiden met stenen naar de politie. Gisteren kondigde Morsi de noodtoestand af voor de drie steden langs het Suezkanaal. Het besluit volgde op de dagen van onrust en geweld. Bijna 60 mensen kwamen om het leven. De oppositie in Egypte wees gisteren een aanbod van Morsi om te onderhandelen af. Oppositieleider El Baradei zei dat er eerst een regering van nationale eenheid moet komen.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 ADB-verkeersinformatie. Het is het afgelopen half uur snel drukker geworden op de weg. Er staat nu 200 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A12, daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden. 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum is het druk tussen Echt en een Wadenooi, staat 7 staat zeven kilometer. Op de A15 Gorkum richting Europoort voor rotterdam IJsselmonde, 4 kilometer, daar staat een auto stil. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 bij Rotterdam richting Breda verknoppen Ridderkerk 3 kilometer. Daar staan een de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Ton de Ridder van MKB Brandstof. Ik weet, jij als ZZP'er voelt je geen MKB'er. Maar ook voor jullie is onze pas erg handig.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het proces van de eeuw beleeft een verloofdorg hoogtepunt. Matthijs van der Wiel blikt vooruit naar de uitspraak in het liquidatieproces. Hij is bij de rechtbank in Amsterdam. U krijgt ook de jaarcijfers van de Philips, zo van topman Frans van Houten. En natuurlijk praten we over koningin Beatrix. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar... het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Want daar praten we ook over, over de troonopvolger, de koning. Koning Willem-Alexander. De fractievoorzitters van alle partijen spraken hun grote waardering... en respect al uit voor koningin Beatrix, je heeft daarover kunnen horen... en eh, blijken hoge verwachtingen te hebben van het aankomende koningspaar. Als ik zie hoe betrokken de, het, het prinselijk paar de afgelopen jaren al is geweest... dan ben ik ervan overtuigd dat wij een koningspaar krijgen... wat die betrokkenheid overneemt van koningin Beatrix. En iemand waar ook Nederland... ...van kan zeggen dat we een koningschap hebben waar we trots op mogen zijn. Dat wij blij mogen zijn onder de oranjes dit land te zijn. Wat mij betreft gaat het de komende jaren veel meer naar een ceremoniële functie. En ik hoop dat er in de Kamer de komende jaren ruimte zal zijn om die discussie een keer te gaan voeren. Ik denk dat dat wel degelijk aan de orde zou kunnen en ook moeten zijn de komende jaren. Ja, en ik vind het ook mooi dat het koning Willem-Alexander wordt. Een nieuwe generatie, niet koning Willem IV, maar gewoon koning Willem-Alexander. Het is wel weer... Ook een nieuw tijdperk, zoals de afsluiting is van een tijdperk... is dit ook weer het begin van een nieuw tijdperk. En ik heb er vertrouwen in dat ook de nieuwe koning... goed is voorbereid op zijn verantwoordelijke taak. Nou ja, ook de ontmoetingen en de contacten... die afgelopen jaren mogen hebben ook met de kroonprins en de prinses Maxima... die bevestigen ook het beeld van dat hij ook die taak heel erg serieus neemt. En ook, ook weer met... met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 Uh, koningspaar, dat, dat weten we eigenlijk al, in dezelfde traditie zal opereren. Want ook Willem-Alexander en Maxima hebben natuurlijk door alles wat ze al gedaan hebben... Mm. Uh, op het gebied van internationale samenwerking bijvoorbeeld, uh, water, drinkwater... maar ook microkrediet en uh, mm. uh, u kent het allemaal... staan zij in een traditie die uh, door uh, koningin Beatrix en haar man prins Klaus is gevestigd. En daar kijken we naar uit. We praten met Margriet Boer in Den Haag over de politieke consequenties. Uh, Margriet, er is een extra ministerraad. Hè, die komt uh, vanochtend bijeen. Uh, ze zullen er daar niet over gaan praten. Maar verwacht je nog dat er een discussie komt over de rol van de nieuwe koning? Nou, voorlopig denk ik niet. Want er is de afgelopen jaren heel veel gediscussieerd over het koningschap... Hè. Moet de koning nog deel uitmaken van de regering? Of toch niet? Moeten we naar een ceremonieel koningschap? Hè? Dat wordt dan wel uh, lintenknippen genoemd. Uh, nou, het is nooit zo ver gekomen onder kokbalken. En, de, en uh, ja, premier Rutte heeft er ook steeds voor gepleit... dat de koning lid blijft van de regering. Er zijn partijen, D66, GroenLinks, de PVV, de SP... die willen wel dat de koning ceremonieel koning is. Maar het laatste jaar is die discussie wel erg geluwd. En dat heeft alles te maken met, uh, met de kabinetsformatie van vorig jaar. Want toen heeft de Tweede Kamer eigenlijk ja, de koningin eh, op een zijspoor gezet. Ze had geen rol meer in de formatie. En dat was voor heel veel partijen eh, heel goed. Omdat zij zeiden dan heeft de koningin ook geen schijn van politieke invloed. Nu zij er niet meer bij betrokken is. En omdat dat is gebeurd merk je toch dat heel veel partijen nu niet de behoefte hebben om die discussie weer te gaan voeren. Al hoorde je Roemer van de SP net wel zeggen... ja, de kwestie moet wel een keer terugkomen. Hè, en moeten we niet naar een andere vorm van koningschap. Maar nu niet, later wel. Maar goed, als je kijkt naar de verhouding in de Tweede Kamer... er is op dit moment absoluut geen meerderheid voor een ander soort koningschap. Dus die discussie is eventjes weg. Oké, okay, nou, een kwestie die zeker ook blijft spelen... maar geeft natuurlijk uh, de ouders van uh, prinses Maxima, Zorak Gisteren is meteen duidelijk geworden dat de vader van prinses Maxima... niet bij de inhuldiging zal zijn. Weet jij hoe dat besluit genomen is? Nou ja, daar zit een hele bijzondere formule aan, want er is gezegd... ...prinses Maxima heeft aan premier Rutte laten weten dat haar familie niet aanwezig zal zijn bij de inhuldiging. Dat was de officiële mededeling en je merkt dus dat op deze manier een gevoelige kwestie heel diplomatiek is opgelost. De prinses zelf heeft het meegedeeld aan de premier en hierdoor is er dus ook geen... Politieke discussie losgebarsten. Dat kan nu ook niet meer. En uh, nou dan kun je dus ook de komende maanden, nou ja, al die festiviteiten voorbereiden zonder dat die discussie daarboven hangt. Hè. dat zou ook een vervelende start zijn geweest voor uh, Willem Alexander als koning. Uh, er is ook bij het huwelijk destijds al aangegeven dat de vader bij familieaangelegenheden aanwezig mocht zijn. Dan heb je bijvoorbeeld over de doop hè, van kleinkinderen. Mm -hmm. En niet bij staatsaangelegenheden. Nou ja, de inhuldiging is natuurlijk echt een, een constitutionele gebeurtenis, een staatsaangelegenheid. En ze hebben nu dus meteen eh, nou ja, die kou al uit de lucht gehaald. En we weten, hij, de familie komt niet. Nee, dat is inmiddels bekend inderdaad. Margriet Boer, dankjewel voor nu. We komen later bij je terug uiteraard. We gaan naar Philips, want Philips heeft jaarcijfers gepresenteerd. Gaan we zo over praten. We hebben nu contact met de bestuursvoorzitter van Philips, Frans van Houten. Meneer van Houten, goedemorgen. Goedemorgen. Even toch nog over koningin Beatrix. Kunt u schetsen wat zij heeft betekend en nog steeds betekend... voor het Nederlands bedrijfsleven? Onze majesteit heeft het fantastisch gedaan voor Nederland. Uh, ik denk dat we een hele mooie periode hebben... waarin uh, uh, het Koningshuis heeft geholpen om Nederland uh, uh, goed op koers te houden. Uh, en het is... Uh, ja, enerzijds is het natuurlijk jammer dat uh, koningin Beatrix uh, nu uh, het stokje overgeeft, en anderzijds heb ik vol vertrouwen in dat onze toekomstige koning er een even groot succes van gaat maken. Kijk eens aan. Meneer Van Houten, even naar de cijfers. Koninklijke Philips heeft het boekjaar 2012 afgesloten met rode cijfers. De boete die de Europese Commissie vorig jaar oplegde, die hakt erin. Oplegde voor kartelvorming rond beeldbuizen. Leverde het laatste kwartaal een nettoverlies op van 355 miljoen euro. Jaaromzet omzet stijgt bijna met 10 procent. En er werd winst geboekt. Die boete, hoe belangrijk is die geweest voor het bedrijf in negatieve zin de afgelopen maanden? Uh, het is natuurlijk een zeer substantiële boete. 509 miljoen euro is een, is een uh, ongelooflijk hoog bedrag. Mm -hmm. uh, wat wij heel vervelend vinden. Uh, uh, we zullen ook uh, beroep aantekenen uh, bij het Europees Gerechtshof uh, over deze uh, beslissing van de Europese Commissie. Hoe zit het eigenlijk met zo'n boete? Ik ben er niet heel erg van op de hoogte. Maar moet je die gelijk betalen? Of als je beroep aantekent... Uh... Mag je, we, mag je nog even geld we, op zak houden? Ja, die moeten we helaas binnen drie maanden betalen. Uh, dus drie maanden na uh, december, dat betekent dat we hem uh, binnenkort moeten betalen. En het heeft geen opschortende werking zoals dat in juridische termen heet. Nee. Maar goed, ik, uh, ik kijk liever naar het onderliggende resultaat. En dan ben ik ontzettend blij dat uh, we met het Accelerate-programma uh, Philips alweer het vierde kwartaal in een rij hebben kunnen verbeteren. Uh, in cijfers uitgedrukt, uh, de operationele winstgevendheid van Philips in uh, het vierde kwartaal uh, was maar liefst 875 miljoen euro. 12,2% van uh, de, de verkopen. Uh, en dat is een, uh, een verbetering van meer dan 50% ten opzichte van het vierde kwartaal in 2011. Ja. Uh, dus dus we moeten een beetje door van, de cijfers die... heen kijken. Ja, dat begrijp ik. Maar toch jammer van zo'n boete. Ik kan me voorstellen dat u zich wel twee keer bedenkt voordat u ergens afspraken over maakt. Ja, het is, het is onacceptabel om afspraken te maken. Uh, kartelvorming uh, is verboden. En uh, daar kan ik het ook helemaal niet... Uh, met oneen met, mee oneens dus, zijn. Dus, dus wij willen volstrekt ethisch opereren. We um, moeten ons natuurlijk wel realiseren dat deze zaak van meer dan tien jaar geleden is. Het had te maken met die oude uh, uh, tv-buizen toen de televisies nog zo groot waren. Mm -hmm. um, in Philips heeft die business in 2001... Uh, ...ondergebracht in een joint venture met uh, LG Electronics. Uh, maar ja, de, de, de, de geschiedenis heeft een staartje. En ja. dat staartje heeft, is nu uh, tot, een, uh, tot een veroordeling gekomen. Goed, meneer Van Houten, naar de toekomst dan maar kijken. Want waar zit die omzet? Waar kunt u op voortbouwen? Uh, Philips uh, is, is nu uh, een technologiebedrijf wat gepositioneerd is op gezondheidszorg en consumentenwelbevinden. Uh, het gaat heel goed in onze uh, gezondheidszorg en onze medische tak, waarin we uh, weer 4% groeiden in het vierde kwartaal. Ondanks dat de economie uh, best wel lastig was, vooral in Amerika. Betekent dat dat u echt afstand aan het nemen bent van audio, video, multimedia? Uh, ja, dat hebben we vanochtend uh, aangekondigd, dat we onze audio, video en uh, multimedia businesses uh, gaan uh, uh, transfereren naar Funai uh, Corporation, uh, dat is een Japans bedrijf. Waarom doet u dat? Valt daar voor u geen geld meer mee te verdienen of niet genoeg? Uh, de, de audio, video business is al een tijdje aan het krimpen. Dat heeft te maken met een veranderend uh, uh, consumentengedrag. Hè? Consumenten gaan steeds meer hun computer gebruiken voor, mm. of een telefoon voor uh, entertainment. Uh, dus die business was aan het krimpen. Uh, wij zijn er wel in geslaagd om te zorgen dat die business winstgevend bleef. Um, maar het past minder goed in de strategische uh, toekomst van Philips... waarop wij ons willen concentreren op uh, gezondheidszorg en uh, duurzaamheid. Dus uh, medisch uh, verlichting ja. en consumentengezondheidszorg uh, uh, welbevinden. Goed. Uh, nog verder vooruitkijkend, merkt u dat de crisis... Um, wat aan het voorbij gaan is, of is dat toch te vroeg? Ik vind dat nog uh, een, een beetje te vroeg. Um, uh, in Europa zagen we nog steeds uh, een negatieve uh, verkoopontwikkeling. Um, uh, we, we zagen in uh, Amerika grote onrust uh, in verband met de overheidsfinanciën. Uh, de, de, de, de, de fameuze fiscal cliff, cliff, zoals daarover gesproken wordt. Uh, die onzekerheid gaat ook nog door in, uh, in de eerste helft van 2013... Um, we zijn wel heel positief over de opkomende markten. Um, en we, we praten vaak over Philips als um, een geval van, ja we kunnen onszelf helpen. We moeten niet alleen maar zeggen dat we afhankelijk zijn van de wereldeconomie. Er zijn zoveel dingen die wij nog beter kunnen doen en daarmee ons resultaat verbeteren. Door middel van ons accelerate programma. Dat wij met veel vertrouwen kijken naar uh, 2013 en het behalen van onze financiële doelstellingen. Uh, die we uh, al uh, twee jaar geleden hebben neergezet. Bestuursvoorzitter van Philips, Frans van Houten. Hartelijk dank dat u ons gedaan. even te woord wilde staan. Prima. Straks een reportage uit Santa Maria. over de nasleep van de brand in de nachtclub. waarbij honderden doden vielen. Is de verkeersinformatie Edwin Gerritsen? Hoe is het op de weg? Dat is een vrij drukke Lara. Er staat nu 240 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio Utrecht. en ook in het zuiden van het land staat een lange file. op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. voor leen de Heide 13 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd... tussen Gouda en Woerden, 10 kilometer, de linkerrijstrook is dicht... En op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het einde is al vaak aangekondigd... en even zo vaak werd het ook weer uitgesteld. Maar vandaag gaat het dan echt gebeuren. Er komt een einde aan het duurste, het langstdurende... en grootste strafproces ooit in de Nederlandse geschiedenis. Amsterdamse rechtbank doet uitspraak in het liquidatieproces. Tegen zes vermeende uitvoerders en opdrachtgevers... is een levenslange gevangenisstraf geëist. Verslaggever Mathijs van der Wiel heeft dat proces die vier jaar lang voor ons gevolgd. Matthijs, um, goedemorgen. goedemorgen. Oorspronkelijke planning was dat het een dik jaar zou duren. Waarom zijn het er vier geworden? Het was de enorme omvang van het proces. Zoveel verdachten, zoveel verschillende zaken. Maar ook vooral de nieuwigheid, die inzet van die kroongetuige, Een tand die zelf een moord heeft gepleegd. Dat was nieuw. En de verdediging is vier jaar lang bezig geweest om deze Peter Laes onderuit te halen. Om aan te tonen dat hij gelogen heeft over zijn rol bij de liquidatie die hij heeft bekend en om aan te tonen... dat hij ook nog een andere moord heeft gepleegd... waarover hij heeft gezwegen, terwijl hij beloofd had... dat hij de hele waarheid zou vertellen. Anderhalf jaar was het proces toen bezig... en toen werd alsnog opeens Dino Sorel opgepakt. Een van de hoofdverdachten, dat legde de hele boel stil. En ondertussen maakte de kroongetuigen voortdurend ruzie... over zijn beschermingsprogramma. En hij gijzelde daarmee de rechtszaak... want hij weigerde verder mee te werken. En het was ook een aaneenschakeling van incidenten, dit, uh, dit proces. Steeds nieuwe onthullingen die opeens de kop opstaken. En dan uh, zette dan weer het hele proces op zijn kop. Dan moet ze weer dagenlang worden gediscussieerd... over wat er nou weer in de krant had gestaan. Werden er weer nieuwe getuigen gehoord. En dat gebeurde allemaal in een sfeer die echt niet bevorderlijk was. Echt een sfeer van wantrouwen. Ik heb er vaak met verbazing naar zitten kijken daar in de justitiebunker. Haat en nijd tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging. Een rechtbankvoorzitter in het midden die iedereen evenveel ruimte wilde geven en vaak wel heel erg veel ruimte gaf. Dat duurde dagen en dagen en soms kwam het geen stap verder. Ja, en, en het, het was ook een unicum, hè? het inzetten van een kroongetuige... die, die ja, zelf heeft aangegeven uh, mede een moordaanslag te hebben gepleegd. Denk jij dat het OM het hierbij voortaan zal laten bij dit unicum? Of... Um... Heeft het ze ergens ook goed gaan? Of moet dat nog blijken? Uit de uitspraak. Ja, dat is cruciaal wat de rechter er vandaag over gaat zeggen. Het was nieuw en het was heel lastig. Dit proces heeft aangetoond dat het niet werkt, zegt de verdediging. Omdat deze kroongetuigen, dat is steeds hun standpunt geweest... onbetrouwbaar is gebleken. Omdat zijn verklaringen zijn gekocht. In totaal zou die 1,4 miljoen euro ervoor krijgen. Maar, zegt het OM, het kon niet anders. Om grote vissen te vangen. Om, een, uh, stop, om deze, deze golf van liquidaties in de onderwereld te stoppen, moesten we dit wel doen. Er is een extreem gewelddadige groepering opgepakt... dankzij de kroongetuigen. En het Openbaar Ministerie vindt juist dat het naar meer smaakt. Zegt dat het juist meer bevoegdheden wil... om dit soort criminaliteit aan te pakken. En zegt, ja, als je nou eenmaal deal gaat sluiten met criminelen... dan krijg je wel eens met lastige personen te maken. In het riool zwemmen geen witte zwanen, was het, de uitspraak van de officier... Goed, de rechter zal het vandaag zeggen of het kan. En dat zal ook van grote invloed zijn op de toekomst voor nieuwe zaken. Zeg, hoe zit het met de verdachten? Um, want die zaten in ieder geval vast, zonder voordeel te zijn. Uh, waar zijn zij nu? Ja, dat, dat is ook, uh, ook uniek. De extreem lange, voorlopige hechtenissen. Al die jaren hebben sommigen zitten wachten, maar niet allemaal. In de loop van de jaren zijn steeds meer van die verdachten vrijgelaten. Nog maar vier zitten er nu vast. En wat opmerkelijk is, er zijn verdachten vrijgelaten, inmiddels naar het buitenland vertrokken, waartegen leven lang is geëist. Dat is een heel gekke situatie, want de rechter zegt van nou ja, ik, ik vind niet dat er genoeg reden is om je, lang, om je nu nog vast te houden. En het openbaar ministerie zegt, je moet je leven lang zitten. Het hoeft niet te betekenen dat de rechtbank toen al voorzag dat er te weinig bewijs zou zijn. Het hoeft geen voorteken te zijn. Vandaag zullen we dat eindelijk allemaal horen wat de rechters ervan vinden. Na al die jaren gaan ze dat eindelijk zeggen. Was deze deal met de kroongetuigen rechtmatig? Is hij betrouwbaar? Is er voldoende aanvullend bewijs bij wat hij heeft gezegd? over zijn voormalige criminele maatjes. En kunnen deze mannen inderdaad veroordeeld worden? In de loop van de middag hopen we dat te horen. Goed. Martijs van der Wiel doet daar verslag van, uiteraard op Radio 1. En straks praten we er ook over, kijken erop vooruit... met criminoloog Cyril Feynoud. Zeven minuten voor half negen is het. 2000 naar het NOS Radio 1 journaal. We moeten nog even naar Brazilië, uiteraard. Justitie daar heeft beslag gelegd... op de bezittingen van de eigenaren van nachtclub KIS... In die club kwamen dit weekend meer dan 230 jongeren om het leven. Een tientallen raakten gewond. Op dit moment zijn nog minstens 75 van die gewonden in levensgevaar. Correspondent Mark Bessems vanuit Santa Maria. Een provinciestad helemaal in het zuiden van Brazilië. Het is al de hele dag stil in de stad. Maar nu hoor ik iets daar in de verte. Het komt van het plein. Dus ik loop even naartoe om te kijken. Kijk. Een soort openluchtmis, denk ik. Het denkingsdienst. Mensen luisteren naar een priester. Ik probeer even dichterbij te komen. De scoop. Sorry. Sorry. Ja, dit voelt toch een beetje ongemakkelijk. Dat je dan als journalist tussen al die rouwende mensen... Of zoek bent naar het beste plekje. Het is niet echt leuk. Ja, hier staat iemand met zijn handpalmen naar boven, ogen gesloten. Die is in gesprek met een hogere macht. Oh, wacht, hier zit een muurtje. Misschien moet ik het even opklimmen. Ik ga nog even de microfoon neer. Hier kan ik het goed zien. Ja, ze hebben 90 mensen begraven, dus niet eens de helft. Ik kan beter even van haar de denkingsdienst weglopen. Zo, maar misschien wil deze mevrouw even praten. Ik mijn Mijn zoon was ook een nachtclubkis, maar twee minuutjes voordat de brand uitbrak, zegt ze. Ging hij naar buiten? even heeft een sigaretje roken. Een sigaar die salvourelt. Lamentabel, hè? Maar. Ja, roken kan ook levens redden, grap ze nu. Hij nou, zegt: een van de weinige mensen hier op het plein die nog kan lachen. Deze meneer dan, ik wil ook graag praten. Het is terrival, hè? Ik heb twee amigas, een amigo. En ze hebben het dat ze iets Hij heeft drie vrienden verloren, zegt hij. Er staan heel wat mensen te huilen hier op het plein. Wel akelig eigenlijk. Verdriet maar woede ook. Voor veel mensen hier in Santa Maria staat al vast... wie er verantwoordelijk zijn voor deze tragedie. De leden van de band die vuurwerk zouden hebben afgestoken. En de twee eigenaars van de club. Ja, die lui moeten gestraft worden, vindt deze mevrouw. Ja, de denking is nu afgelopen, honderden mensen aan het klappen. Ik doe nog wel even voordat de stilte en de rust weer terugkeert in Santa Maria, als die ooit nog terugkeert. Dit is een stad met een heel groot verdriet. Bessems hoorde u vanuit Santa Maria. Mark heeft ook nog een webblog geschreven over uh, ja, hoe je als journalist... verslag doet van zoiets dramatisch... en hoe je mensen moet interviewen uh, op dat soort plekken. U vindt dat op nos.nl. .no. Bijna half negen gaan we nog even naar Mark Robin Visser. Die is in Katwijk aan Zee, nu bij de grootste oranje vereniging van Nederland. Tussen de Memorabilia. Mark Robin, mag je iets aanraken? Ja, ik mag, het aan, ik mag overal aankomen van mevrouw van der Plas. Want ik ben hier, ik, volgens mij is dit de enige woning in Katwijk... waar een oranje kroontje al jaren voor het raam staat, of niet? Jawel, absoluut. Ja? Ja, hij is gaan hangen. En, en u heeft hem ooit opgehangen? Ik heb hem opgehangen en ik heb hem nooit weggehaald. En u heeft ook hier bij de voordeur zo'n rond raampje... daar hangt ook iets? Dat... Want, ja, dat zijn de strijkralen die we toen gemaakt hebben. En in uw hand heeft daar. u een sjaal. Ik heb, dat is echt wel een hele mooie sjaal. Die heeft u zelf gemaakt? Die heb ik zelf gemaakt. En hoe moeten we dat nou omschrijven voor de luisteraars? Nou... Het, wat is nee, het? het is uh, een, een lintwerk wat je moet breiden met zeven steken, heen en terug. En het dus... is een lintwerk? Ja, nou, het is een lintwerk. En het is een soort 3D-sjaal, mogen we zeggen, in rood-wit-blauw? In rood-wit-blauw, ja, zeker in laagjes. Wat is er met u aan de hand? <laughs> ja, misschien koningsgezind... <laughs> U bent koningsgezind. Ja, u ik mag het gewoon het, zeggen, ja, hoor. Ik, ik vind het wel uh, gezellig. We moeten toch iemand hebben die vooraan staat. En dat is bij ons de koningin. Laten we ja. eerlijk wezen. En ja. dat vindt u wel... Uh... Ik vind het prima. Ik ja. vind het een aardige vrouw. En hoe heeft u het nou beleefd gisteravond? Nou, we waren aan... Uh, ja, de eerste televisiebeelden, die waren fantastisch ja. eigenlijk. Ja, zeker. Ik gun haar de lust. Ze heeft 33 jaar haar werk gedaan. En uh, ontzettend goed. Ja. Ja. Zullen we ja. even naar de Kamer gaan? Want u heeft ook hoog bezoek ja. vandaag. Ja, zeker. Vertel even ja. wie er bij u in de Kamer zit. De, de burgemeester en de voorzitter van de Oranjeverenigingen Verenigingen. Jos Wienen, die zit hier. Dat ja. is de burgemeester van Katwijk. Aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Gekomen op zijn dienstfiets. Ja, sorry. nog net niet oranje, maar wel oranje gezind? Zeer, zeer. Ja. Ja. Ja, <laughs> waar Absoluut. was u toen u het hoorde? Ik zat in de auto, dus ik hoorde het direct toen het om een uur of vijf uh, werd het, uh, omgeroepen. Om zeven uur uh, komt de koning in. Ja, ja. Wij zitten hier aan tafel bij uh, mevrouw van der Plas. Hè? Uh, en uh, vertelt u even wat voor een uitzicht u uh, heeft? Ik zit voor een tafel vol met uh, oranje uh, pavanalia, zou ik zeggen. Bekers met uh, Willem-Alexander en Maxima en Beatrix en Klaus... en Juliana en Bernard, tegeltjes. Uh, Het is een enorme collectie. Ja, ja, ja, zeker. Zit er iets van uw gading bij? Nou, ik heb er zelf ook wel een aantal, niet zoveel. Oh ja, wat heeft u? Uh, een aantal van die bekers ook, die ik als kind bijvoorbeeld kreeg. Er staat er uh, eentje bij, die ligt daar. Die heb ja. ik zelf ook gehad toen ik op school zat, vroeger als kind. Ja. Maar uh, nee, ik heb zelf een enorme verzameling uh, boeken. Uh, geschiedenis, ik ben historicus. Dus ook, ook wel over de koningin en het koningshuis? Over het koningshuis? Uh, nou, een, uh, die wand wel zo ongeveer. Een hele wand vol, ja. Ja, ja, ja, ja. Zeker, zeker. En daar komen dan binnenkort waarschijnlijk nog weer, weer uitgaves bij... Nou, oh, ja, waarnemen. De, de, de herinneringsboeken zijn wat minder dik gezaaid. Ah, het is ah, vooral geschiedenis dan. Burgemeester, ik wens u ook alvast een bijzondere Koninginnedag... want het wordt hier in Katwijk natuurlijk... Uh, ja... de, nou, dat is heel interessant... Ja, want uh, de Koninginnedag wordt heel anders natuurlijk als die geweest is... Ja. maar daar gaan we met elkaar over nadenken hoe we er een groot feest van maken. Ja. Uh, want uh, de nieuwe koning kijken we naar uit. Ja. De vergadering is hier uh, geopend uh, aan tafel. Mevrouw van der Plas doet ook mee. He? Ik, ik doe zeker mee. We ja. hebben een hoop te bespreken over de Heet Nieuwe het? Koningsdag. Ja, ja zeker. <laughs> okay. ja. Goed uit Katwijk. Nu bij Fiat tot 2900 euro voorraadvoordeel op de Panda... en tot wel 1750 op de Punto. Ga direct naar de Fiat dealer voordat het te laat is. Of kijk op Fiat.nl. Jongens, ik ga rennen hoor, voordat het te laat is!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 Ministers bijeen vanwege aftreden Beatrix en winst van Philips gedrukt door Europese boete. Het is half negen, ik ben Jan van der Putten, goedemorgen. De ministerraad komt vanmorgen in een speciale zitting bijeen. En het enige onderwerp op de agenda is de troonsafstand van koningin Beatrix. Er moeten een aantal dingen worden geregeld. Onder andere natuurlijk de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Maar ook praktische zaken als geplande staatsbezoeken. In de kranten en op radio, televisie en internet... niets dan lof voor de aftredende koningin. Ook de oud-premiers van Acht, Lubbers, Kok en Balkenende... hadden niets dan mooie woorden. Het is een omnivoor, een alleseter. De koningin wilde graag een beleid... en ook haar bijdrage leveren aan beleid... de politieke spelletjes voorbij. Dat ze objectief is, boven de partijen staat... geen belangen heeft... En buitengewoon ter zake is die combinatie van precies weet wat er gebeurt, grote kennis van zaken, dat koppelen met uh, een, een zeer menselijk gevoel en uh, grote betrokkenheid bij maatschappelijke verhoudingen. Ik denk dat dat de koningin kenmerkt. Er wordt ook vooruitgekeken naar de toekomstige koning en natuurlijk de toekomstige koningin. Eef Brouwers, die van 1995 tot 2004 het hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst was, vertelde hoe die Maxima ontmoet heeft. Ik weet nog de eerste keer dat ik, eh, laat ik het ook maar even alleen de naam noemen, Maxima ontmoette. Dat was toen hij graag wilde dat ik morgens vroeg bij hem kwam. Hij woonde toen nog eh, naast de eh, Paleis Noordeinde. einde En eh, de deur opendeed en ik dacht, nou, hij wil met mij zeker iets doornemen. Nee, Hij wou niks doornemen, hij wou iemand tonen. En daar zat ze. Ja, daar keek ik toch wel even op. De inhuldiging is op 30 april en het kan zijn dat één of meer ministers speciaal worden belast met de voorbereiding van de troonswisseling. Overigens hebben gisteren ruim 7 miljoen mensen naar de toespraak van Beatrix gekeken. Is er ook ander nieuws? Ja, dat is er. De elektronica Philips heeft in het vierde kwartaal een netto verlies geleden van 355 miljoen euro. Het verlies is het gevolg van de boete die Brussel vorig jaar aan het bedrijf heeft opgelegd voor verboden prijsafspraken rond beeldbuizen. Topman Frans van Hout. Het is natuurlijk een zeer substantiële boete. 509 miljoen euro is een, is een uh, ongelooflijk hoog bedrag. Uh, wat wij heel vervelend vinden. Uh, we zullen ook uh, beroep aantekenen uh, bij het Europees gerechtshof... Uh, over deze uh, beslissing van de Europese Commissie. Over het hele jaar gezien maakte Philips een winst van 231 miljoen. Eerder, uh, een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 1,3 miljard.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 Minister Kamp van Economische Zaken maakte vrijdag bekend dat de aardbevingen in de regio de komende jaren heviger zullen worden vanwege de gaswinning. De bijeenkomst was bedoeld om de onrust onder de bewoners enigszins weg te nemen. Drie maanden na de tropische storm Sandy heeft het Amerikaanse congres ingestemd met noodhulp voor de getroffen regio. De laatste weken was er in Amerika ophef ontstaan omdat het huis van afgevaardigden volgens veel mensen treuzelde met het toekennen van hulp. Volgens de senator voor de staat New York, Schumer, kwam het besluit dan ook niks te vroeg. 91 days ago, Sandy struck a body blow against New York State and New Jersey. And today we finally struck back.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 ABB-verkeersinformatie. Het is een vrij drukke ochtendspitser Er staat 250 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio Utrecht, maar ook in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een lange file... tussen Weert en Knobelene Heide, 13 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Gouden en Woerden staat 11 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld... 13 kilometer. Er staat ook een auto stil bij de Haag-Malieveld. Eén rijstrook is daar versperd.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 Wie hebben we nog niet gehoord over koningin Beatrix? Nou, bijvoorbeeld de burgemeester van de Hofstad, Den Haag, Josias van Aartse. Hij kent de koningin natuurlijk uit verschillende functies. Eerst als minister en nu dus als burgemeester. Net als iedereen is hij zeer positief over de vertrekkende vorst. Oh ja, absoluut. Uh, zorgzaam, betrokken, geïnteresseerd. En daarnaast die enorme plichtsbetrachting, discipline die ze heeft opgebracht. En ook heel veel zelfbeheersing. Welke persoonlijke herinnering heeft u aan een ontmoeting met de koningin waarvan u zegt, ja, dat typeert haar echt. Nou, eigenlijk is dat het moment waarop zij koningin werd. Ik ben daar in de tijd uh, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam uh, bij geweest. Ik heb ook toen in de zogeheten Centrale Commissie Troonswisseling gezeten. En ik herinner me dat moment van de eetaflegging van de koningin ongelooflijk goed. Daar begon een koningschap van haar... Uh, in ceremonieel, symbol symbolisch, maar ook met een heel betrokken toespraak. Eigenlijk was alles van haar koningschap toen al aanwezig. U bent erg uh, positief over, ik denk wel, de meest prominente inwoner uh, van Den Haag. Maar die gaat u verliezen, want ze gaat er de Den Haag uit. Nou ja, de koning zal uh, werken in, uh, in Den Haag, uh, komt ook op enig moment naar Den Haag. Ik denk dat er allerlei redenen zijn om voorlopig gewoon even in Wassenaar te blijven. Maar ja, Wassenaar hoort ook tot de Haagse regio. Den Haag is en blijft de Hofstad. Ja, dat kunt u wel zeggen, want het wordt toch wel wat minder de koningin vertrekt. Het is dan maar even de vraag wanneer de koning uh, daadwerkelijk uh, hier gaat wonen. Dus wordt u niet eigenlijk echt een beetje minder Hofstad?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 Heeft de gemeente al nagedacht of er een afscheidsfeest komt... voor de meest prominente inwoner van de stad? Nee, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht. Ik sluit niet uit dat ik daar vanochtend gewoon ook even met het college over heb. Maar ik zou mij ook kunnen voorstellen dat de koningin nu niet zoveel behoefte heeft... om daarover na te denken als wij dat al zouden vragen. Amsterdam, daar gaat de troonswisseling plaatsvinden. Dat staat in de wet, geloof ik zelfs. Vindt u dat niet vervelend als burgemeester van de woonplaats en de werkplaats van het Hof? Nee, dat is al 200 jaar zo. Dus als we daarover zouden gaan mouwen, zou het wel heel slecht zijn. De grondwet is duidelijk. De inhuldiging van de koning vindt plaats in Amsterdam. Amsterdam is de hoofdstad van ons land. En Den Haag is de hofstad. Uh, daar gebeurt het politiek. Daar is het binnenhof. En daar verandert echt met het nieuwe koningschap helemaal niets aan. Als uh, de nieuwe koning plaatsneemt uh, in, uh, op de zetel, uh, heeft u de vertrouwen in dat u net zo fijne herinneringen aan hem zult hebben uh, als hij eenmaal daar zit als koning? Dat u als burgemeester ook prettig met hem samen kan werken? Nou, Ik weet één ding heel zeker, dat hij langer koning zal zijn dan ik burgemeester van Den Haag. Dus komt u over een aantal jaren nog maar eens terug, zou ik zeggen. U hoorde de Haagse burgemeester van Aartje. We gaan nog eventjes naar Menno Remij, onze koninklijk huisverslaggever. Menno, we horen zoveel lovende woorden ja. over koningin Beatrix. Um, ik kan mij voorstellen dat dat voor toekomstig koning Willem Alexander um, ook wel lastig is om daar nog aan te tippen. Um, in 1980 uh, namen we afscheid van. Koningin Juliana, de moeder des vaderlands. En we kregen een Koningin Beatrix, die we met z'n allen. maar koud en afstandelijk vonden. Dat beeld is pas gedraaid in 1988. Uh, zij moest ook tippen aan haar moeder. Mm. En, en heeft een hele andere rol vervuld. Uh, daar werd eerst sceptisch tegen aangekeken. En dat is na 33 jaar. Uh, is dat beeld totaal gewijzigd. Willem-Alexander zal zijn tijd nodig hebben om uh, zijn rol te vinden. Uh, maar het, het is niet uit te sluiten dat hij over 33 jaar of over 30 jaar of wanneer dan ook... ook met zoveel lof wordt, wordt uitgewaaid. Vaak is dat een kwestie van tijd. Nou, toch lees ik in de kranten, uh, Beatrix. Het is altijd zakelijk geweest ja. tot nu toe. En dat hebben we toch blijkbaar niet erg gevonden dan. Nou, toen wel. In het begin, in het begin was dat, wel, was dat ja. heel erg wennen. Uh, uh, maar daar zijn we toch heel snel aan gewend geraakt. Er is ook wel wat gebeurd hoor, in die tijd. Daar, is, daar heeft ze ook wel wat aan gedaan. In 1988 heeft ze het interview gedaan met Hella Hazen. Toen zagen we in één keer een hele andere koningin. Een koningin die beeld houde, Die sprak over haar gezin. Terwijl ze dat altijd uh, op afstand heeft gehouden. Toen was ook die scène, ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Toen had ze Koninginnedag gevierd in, uh, in kampen. Of een Muiden, en toen kwam ze heel onverwacht nog naar Amsterdam toe, uh, smiddags, en toen kreeg ze die bekende kus uh, ergens op de Vrijmarkt ja. uh, Van de man, dat waren van die momenten dat ze in een keer meer mens werd. Uh, nou ja, goed. En de tragedies hebben daar natuurlijk ook al, wel aan bijgewerkt dat ze een wat menselijker gezicht kregen. Goed. Dan gaan we verder met uh, Willem-Alexander, denk ik. Maar ja, uh, die zal als koning van Nederland geen. Lid meer zijn van het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Daarmee verliest Nederland zijn laatste IOC-lid. dan praten we erover met André Bolhuis... voorzitter van de sportkoepel NOC-NSF. meneer Bolhuis, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Kunt u het ons uitleggen? Waarom treedt onze toekomstige koning eigenlijk terug als IOC-lid? Ja, de koning. toekomstige de koning hoeft helemaal niet terug te treden... maar ik, uh, ik herinner me goed dat er een afspraak is gemaakt... dat uh, op het moment dat onze kroonprins koning zou worden... dat hij dan terug zou treden uit het IOC. En dat is een afspraak die de kroonprins zelf heeft gemaakt. Ja. Uh, en hij kan dat helemaal zelf beslissen. Maar uh, had u dus graag anders gezien? Had u graag gewild dat hij was gebleven dan? Nou, dat is uh, niet aan ons, denk ik, om daar zo'n oordeel over te vellen. Wij zijn heel blij geweest met de kroonprins als IOC-lid. Zeer betrokken bij de sport. Uh, en we hopen dat hij dat ook in de toekomst blijft. Ook als de kroonprins uit het IOC zal treden... zal hij erelid van het IOC worden, omdat hij er al meer dan tien jaar in zit. En blijft hij dus betrokken bij het IOC. Aha, kijk eens aan. Dat is prettig, want wij hoorden eerder al wat zorgen van Tom van het Hek... Um... Die elke ochtend bij ons in het programma uh, zijn visie geeft op uh, het nieuws in de sport. Bolhuis, um, hij vindt het zorgelijk dat er op dit moment dan, uh, of, als, als Willem-Alexander Koning wordt, geen Nederlands lid meer is uh, van het internationaal Olympisch Comité. Dat Nederland een hele belangrijke stem verliest hiermee. De kroonprins was natuurlijk gerespecteerd lid van het IOC... en dat gaat dan verdwijnen. Als mm. de blijft hij dan. Maar er zal, ik hoop, een nieuw IOC-lid komen. We moeten ons wel realiseren dat het niet zo is... dat Nederland iemand voor mag stellen om lid te worden. Het IOC, in als u de president, meneer Rogge... die beslist of hij weer iemand... Nederland zal later vertegenwoordigen in het IOC. Ja, is, maar daar wordt toch over gelobbyd, meneer Boelhuis. En dat heeft u dan toch al lang gedaan, hoop ik? Nou, er zijn 204 landen aangesloten bij het IOC. En er zijn 115 plaatsen. Ja. Dus er zijn sowieso een aantal IOC's die geen lid hebben. Maar wij hopen, en ik heb er ook wel vertrouwen in... dat uh, het IOC weer uh, iemand uit Nederland zou aanwijzen... om haar te vertegenwoordigen in ons land. Wij zijn gerespecteerd, een gerespecteerd, en belangrijk lid van het IOC. Hmm. En? Uh, dus daar reken ik wel op, ja. En dat nieuwe lid staat al klaar, meneer Bolhuijs, want daar heeft u natuurlijk op ingespeeld. Nou, dat nieuwe lid is... Uh, daar moeten we over gaan praten. Ik hoop dat uh, het IOC een keuze maakt... Uh, waar wij helemaal mee in kunnen stemmen. Dat wij daar ook in betrokken worden... Maar nogmaals, dat is helemaal afhankelijk van het IOC. Ja, ik begrijp dat u nog niet gebeld bent. Uh, nee, nee, nee, nee, Ik denk dat er nu even belangrijkere dingen zijn. Namelijk dat onze kroonprins koning gaat worden. Mm. En uh, voordat dat zover is, zijn we nog een paar maanden verder. Maar dit zal zeker een onderwerp van discussie zijn binnen ons bestuur en uh, met de kroonprins en het IOC. Uh, Willem-Alexander, in 1998 aangetreden als IOC-lid. Kunt u kort schetsen wat hij heeft in die 15 jaar heeft betekend voor de Nederlandse sport? Nou, Hij heeft dus de Nederlandse sport uh, vertegenwoordigd daar. Maar hij heeft zelf grote betrokkenheid getoond bij de Nederlandse sport. En vervolgens heeft hij binnen het IOC ook in allerlei functies, in allerlei commissies plaatsgedomen en heeft daar invloed uitgeoefend. Hij is allerlei beoordeels van de Olympische Spelen gezeten. En heeft daar zijn rol gespeeld en heeft zich ook laten gelden daar. André Bronhuis, voorzitter van de sportkoepel NOC-NSF. Hartelijk dank. In Spanje is het proces tegen dopingarts Fuentes begonnen. Correspondent Edwin Winkels vertelt ons zo dadelijk alles over. Eerst de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat ruim 200 kilometer file, het is wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste file staan in de regio Utrecht en ook in het zuiden van het land. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Gouda en Woerden staat 11 kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan meter via Gorkum naar Utrecht rijden. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen Zoetermeer en Den haag malieveld 8 kilometer, daar stond ook een auto stil. Maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ander nieuws nieuw. Hij stapte uit het milieu, bekende deelname aan de moord en sloot een deal. Kroongetuige Peter Laes hielp justitie bij de oplossing van een reeks liquidaties in de onderwereld. Amsterdamse rechtbank zal vandaag, na een proces dat vier jaar duurde, uitspraak doen over de rechtmatigheid van deze deal en zal de verdachten veroordelen of niet? Criminoloog Cyril Feyenoord, goedemorgen. Goedemorgen. Um, waar gaat u vanuit, of valt het absoluut niet te zeggen? Nou, ik denk dat het moeilijk te voorspellen valt, dus daar ga ik me ook niet aan wagen. Maar het is zeker wel een hele belangrijke, uitzonderlijke, maar ook wel hele belangrijke. Hmm. Volgens mij valt meneer Feyenoord weg. U bent er niet meer, hè, meneer Feyenoord, aan de lijn? Nee. Helaas. Wat wij gaan doen is. Um, wij gaan meneer Feynhout proberen te bellen. Want we hadden een fantastische lijn met hem. Althans, zo leek het. Met een mooi kastje en zo. Maar nee, om extra kwaliteit te waarborgen. Um, maar dat werkt helaas niet goed, want die lijn valt weg. Maar we zijn drukdoende en hebben hem inmiddels aan de lijn. Meneer Feynhout, fijn ja, dat u er weer bent. Ja. Helaas ging het niet helemaal goed, maar we hebben nu uh, via de telefoon contact met u... dus we gaan even verder Zeker, uh, ja. rond uh, het verhaal en uh, het liquidatieproces. Want u zegt, er valt eigenlijk niks te voorspellen. En dan vraag ik u naar um, argumenten van bijvoorbeeld uh, strafrechtdeskundigen en advocaten... die zeggen dat het OM zich uh, met het uh, gebruiken van zo'n kroongetuige op deze manier als Peter L. S. toch op glad ijs begeeft. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik niet uh, zonder meer het uh, geval... Er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld in de VN-verdragen. is er ruimte gemaakt voor het sluiten van deals met dergelijke kroongetuigen. Met kroongetuigen die uh, hebben bekend dat ze een moord mede hebben gepleegd? Ja, daar is in elk geval ruimte voor. En ook in de Verenigde Staten en in andere landen zijn daar ook wel voorbeelden van te geven. Maar het is natuurlijk wel zo. Je kunt dit niet uh, routinematig doen. Dit kan alleen maar in uitzonderlijke gevallen. En als er inderdaad ook uh, grote belangen op het spel staan. die alleen gediend kunnen worden door de inschakeling van een dergelijke getuige. met dus de proportionaliteit die moet wel goed in het oog worden gehouden. Ja, want ja. dat is de redenering van het OM. We moeten alles uit de kast halen om een einde te maken... aan de vele liquidaties in de onderdeel. Ja, dat is inderdaad een algemeen belang... Hè, om een dergelijk, uh, dergelijk probleem uh, niet alleen op te lossen... maar ook uh, te voorkomen. Dus uh, in die zin heeft het OM zeker wel een punt, denk ik. Hm. Maar, meneer van het zal ook het begin zijn van jurisprudentie. Dus er zal toch met argusogen ogen naar de uitspraak gekeken worden van de rechter. Ja, zonder meer. Het is voor de Nederlandse verhoudingen zeker een hele unieke kwestie. En de rechtbank en het vonnis van de rechters van de Amsterdamse rechtbank zal zeker minutieus worden geanalyseerd. En niet alleen door strafrechtdeskundigen en advocaten, maar zeker ook binnen de rechterlijke macht en wat denkt u van de Tweede Kamer... die in deze kwestie hoogelijk geïnteresseerd is geraakt de voorbije mm. jaren. Ja. En, en hoe heeft u aangekeken tegen het uh, voortdurende gedoe rondom de kroongetuigen? Hij had ruzie over zijn beschermingsprogramma. Zette ook het uh, proces onder druk hiermee. Wat, nou ja, wat vond u daarvan? Dat speelde een aantal zaken. Als je het internationaal bekijkt, speelt dat altijd wel een rol. Het is niet altijd zo eenvoudig om met een kroongetuige tot sluitende afspraken te komen die ook voor alle partijen over de jaren heen makkelijk worden nageleefd. Maar misschien heeft het ook wel iets te maken met de manier waarop in Nederland de inschakeling van een kroongetuige is geregeld. Dat zou op zichzelf een, bron, een, een van de bronnen van die problemen kunnen zijn. Hoe bedoelt u dat? Op, nou ja, de Nederlandse verhouding is het zo dat eigenlijk het openbaar ministerie ik kan wel toezeggen dat het zeg maar, de helft van de strafeis zal bepleiten ja. voor de rechter. Maar het blijft toch altijd een grote onzekerheid over de vraag of de rechter daar inderdaad in mee wil gaan. Maar dat hoort toch? Dat de rechter moet toch onafhankelijk kunnen oordelen? Nou, de rechter moet zeker onafhankelijk kunnen oordelen over wat hem wordt voorgelegd. Maar dat is juist altijd het grote punt hier. Als je kijkt naar... Is het zo dat eigenlijk kan beslissen over de telastelegging en juist ook in de onderhandeling over de telastelegging met een kroongetuige sluitende afspraken kan maken. Dat is in de Nederlandse verhoudingen niet het geval en daardoor is het vervolgd om zulke getuigen, ik zeg het nu een beetje vierkant in de hand te houden. Juist omdat die onzekerheid daar bestaat, maar ook omdat je misschien onvoldoende grote belangen kunt creëren voor een kroongetuige om zijn toegezegde medewerking tot het einde toe te honoreren. Ja, nou, meneer Feynhout, de lijn is wat instabiel, maar we proberen het toch nog even. Hij heeft er natuurlijk uh, geld voor gekregen. Althans, die indruk wordt wel degelijk gewekt. Wat, wat, hoe schat u dat dan in? Nou, ik weet niet of het zo is dat hij geld gekregen heeft. Ja. Dat is wat een van de partijen in het geding beweert. Advocaat hebben we dat, 1,4 miljoen euro zelfs. Ja. Nou ja, er worden allerlei bedragen genoemd, aan allerlei redenen. Maar het is natuurlijk zo met een kroongetuige dat hij zijn leven niet meer zeker is. En dus zal hij niet alleen bescherming moeten genieten, op de een of andere manier. Maar ook natuurlijk kunnen leven en kunnen voorleven. En daarvoor heeft hij ook natuurlijk geld nodig. En dat is onderdeel van de afspraken die worden gemaakt. Dus dat vind ik een hele andere kwestie dan, dan suggereren dat hij gekocht is ofzo. Het grote punt hier is de betrouwbaarheid van zo'n kroongetuige. Zijn er onafhankelijke bronnen die kunnen bevestigen of eventueel tegenspreken wat hij zegt. De rechter oordeelt in de loop van de middag. We kijken samen met u naar die uitspraak. Criminoloog Cyril Feinout, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, dan onze verslaggevers Robert Bas en Matthijs van der Wiel zijn bij dat proces aanwezig en zullen daarover berichten, onder andere op nos.nl en op deze zender. Um, in Spanje is het proces begonnen tegen de arts Fuentes. Hij wordt al jaren in verband gebracht met doping. Nieuwrenners als uh, Basso, Scarponi, Ulrich en tientallen anderen... zouden van zijn diensten gebruik hebben gemaakt. Bij een inval in zijn huis in 2006... werden meer dan 200 zakken met bloed aangetroffen voor bloedtransfusies. Bloeddoping dus. Edwin Winkels in Spanje. Edwin, en toch gaat de rechtszaak strikt genomen niet over doping. Uh, waarom niet? Nee, omdat uh, toen dat alles in beslag werd genomen, dat politieonderzoek plaatsvond, dat was 2006, en toen was uh, doping in Spanje nog niet bij wet verboden. Uh, pas een jaar later, na aanleiding van deze zaakoperatie op Porto, kwam een nieuwe dopingwet, en is het wel strafbaar, maar zij worden dus, kunnen dus alleen terecht staan voor het in het gevaar brengen van de, van de gezondheid. En dat is van, ja, als je renners of andere atleten EPO toedien, krijgt krijgen ze dikker bloed, is dat wel goed voor het hart? En hoe bijvoorbeeld, hoe bewaarden zij al die zakken bloed in de vriezers, wat het goed bewaard is? Het wordt puur beoordeeld of zij de gezondheid van hun klanten, de sporters in gevaar hebben gebracht. Oké, dus via een U-boog proberen ze toch bij Fouentes te komen, op die manier? Maar nou, nou, dat zijn ze al. Hij is een van de vijf beklaagden. met hem ook nog twee, twee ploegleiders van, van doen. Onder andere Manolo Seijs, een bekende ploegleider van de ploeg Onsen. En Liberty, die uh, een grote klant van hem was. Die zijn herinnerst door Fuentes uh, liet behandelen. Dus, uh, nee, maar maar Fuentes is wel in de, de hoofdverdachte. Die straks om, om half elf uh, voor het eerst uh, voor de rechters zijn, zijn verhaal mag en moet doen. Ja, en want uh, dat zou eigenlijk gisteren al zijn. Hè? Toen begon de rechtszaak. Waarom heeft Fuentes nog niks gezegd? Ja, de, de, de rechtszaak begon met allemaal theoretische kwesties, vragen van, van advocaten. En dat liep nogal uit. Ook al omdat hier niet alleen het Openbaar Ministerie de aanklager is. Maar er ook de aanklacht is van bijvoorbeeld de UCI, de Willerunie, de WADA. Dat is het Wereld En die hadden veel petities. Vooral dat WADA was een beetje boos omdat ze eigenlijk alleen maar wielrenners zijn gevonden. Terwijl in het begin de politie zei van nou, die bloedzakken zijn ook van, van voetballers, van tennissers, van, van atleten. En die namen zijn nooit naar buiten gekomen, alleen die van 58 wielrenners. Dus, en wat de Wada gisteren heeft gevraagd aan, aan de rechter is om beschikking te reiken over alle 200 bloedzakken, waarvan de 100 niet geïdentificeerd zijn, om die zelf te analyseren en zo andere, andere sporters ook te kunnen betrappen. En daarop zal de rechter vanochtend voor het verhoor van Fuentes uh, eerst antwoord geven. Hoe zat de Fuentes erbij trouwens in de rechtszaal? Heel erg rustig. Uh, we moesten eerst, uh, ook de journalisten moesten urenlang buiten wachten. Uh, Funtis heeft ook anderhalf uur staan wachten. We hebben gewoon staan praten. Uh, hij zei van, nou ja, als, je, als jullie bij mij op behandeling willen komen, zei hij tegen mij, uh, kom dan langs, want ik moet uh, tot 22 maart in Madrid zijn voor dit proces. Dus hij, hij, hij maakte er maar wat grapjes over. Ja. En, uh, ja, er werd rustig een foto gemaakt uh, voor de pers van, van de vijf uh, beklaagden. Hij zei dat hij, uh, dat hij zichzelf niet uh, als een schuldige beschouwt. Hm. Komen er nou allerlei uh, wielrenners en oud-wielrenners ook getuigen? Ja, dat begint uh, vanaf 5 februari met uh, Alberto Contador. Dat is één van de getuigen. Een van de renners die zei dat hij in verband werd gebracht... maar nooit officieel geïdentificeerd is. Daarna komen renners als Basso, de die wel gestraft is uh, voor omdat om, om hij klant was van friendless... Dus en, ja, en hen gaat ook gevraagd worden van, dat, is, dat wordt eigenlijk interessanter beschouwd, van die renners die staan om de Ede. Dat beklaagde niet, maar alle renners zijn getuigen, ze kunnen ook niet vervolgd worden. Maar aanleiding van wat zij zeggen, zou ze dus nog straffer bijvoorbeeld van, de, van de UCI kunnen krijgen, als zij gaan bekennen dat, uh, dat zij klant van Fuentes van waren. Edwin Winkels vanuit Spanje, hij gaat dat proces tegen deze arts Fuentes natuurlijk volgen. En zo dadelijk na het bulletin van 9 uur praten we u bij over uh, directeur van de Leenput van de NAM. Want die is toch wel door het stof gegaan over de risico's van gaswinning die verkeerd zijn ingeschat. Jarenlang heeft hij aangegeven. Straks meer van uh, Giel Seijnen van de NAM. Blijf luisteren. Nederland is een belangrijke wapenhandelaar.